In de eerste plaats, hartelijke groeten van jullie broers en zussen van jullie vest. Ik vind, uh, ja, zal ik doen. Zullen we vanmiddag doen. We hebben vandaag twee diensten extra zegen. Dus, uh, mooi. Um, ik ga twee gedeelten voorlezen. Even kijken of ik met mijn rug naar jullie toe ga staan en... Het vanaf het scherm ga voorlezen. Of dat ik liever mijn Bijbel heb. Uh, we gaan gewoon starten. Het eerste gedeelte is in 2 Koningen 2. Even kijken of ik deze afstandsbediening door heb. Oh ja, ik moet het niet daarop wijzen. <laughs> Gaat helemaal goed. 2 Koningen 2, vers 4. En daarna lees ik gelijk het tweede gedeelte dat ik uh, op mijn hart heb. En dan uh, nou ga ik er het een en ander over zeggen. Een vrouw. Er staat geen eens een naam bij genoemd. En wat mij betreft, ja, het gaat om een weduwe. Dat is meestal een vrouw. En maar je mag jezelf, denk ik, jezelf invullen. Een man, een vrouw. Een van de vrouwen van de leerling profeten riep tot Elisa om hulp. En zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar, de Heer, vreesde. Maar nu is de schuldeisje gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. En Lisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En ze zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag voor uw buitenshuis kruiken. Van al uw buren, of van al uw buren. Lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Niet één of twee, laat het er niet weinig zijn. Ga naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. En zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken... Aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op met stromen. Ze kwam en vertelde het de man gods. Hij zei, tegen, of hij zei ga de olie verkopen en betaal uw schuldeizer. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Mooi stukje economie. Eerst uitgeven waar je schuld aan hebt. Dat afbetalen en daarna leven van wat er overblijft. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan door naar handelingen 2. Handelingen 2 vanaf vers 42 over de eerste gemeente. Die gemeente die we allemaal graag willen zijn. De gemeente die ons voorbeeld is. Want we willen in dezelfde kracht leven als die gemeente. Omdat daar zoveel mensen tot geloof kwamen. Handelingen 2, vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. In het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en hun eigendommen en verdeelden die onder allen, eh, onder allen, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heeren voegde dagelijks mensen... die zalig werden aan de gemeente toe. En dan zou je denken van... Hey, een deel uit het Oude Testament over olie... dat niet stopt met stromen... totdat de laatste kruik volgegoten is. En dan dat stuk over de, de eerste gemeente... Ja, over het, uh, het onderwijs, het gemeenschappelijk delen. Wat heeft dat nou met elkaar te maken? En die link die ik zie, die wil ik vandaag met jullie delen. En uh, die wil ik graag in praktijk brengen. We zien in beide stukken dat er wonderen en tekenen gebeuren. In het eerste verhaal zien we dat van een klein beetje olie, een ongelofelijke hoeveelheid olie, zomaar bijgemaakt wordt. Het stopt niet met stromen totdat de laatste kruik gevuld is. Ik weet niet hoeveel kruikers hebben opgehaald, maar God deed een wonder. In het eerste gedeelte van handelingen 2 lazen we net, dat er wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen. Dat is tot de gemeente die we willen zijn. He, waarin de olie niet stopt met stromen, ook al hebben we misschien maar een klein beetje olie. En ik geloof olie staat in de Bijbel heel veel symbool. Hè, als teken. Het is een beeld van de Heilige Geest. Al hebben we maar een klein beetje Heilige Geest. Hij blijft stromen. Vanuit ons binnen. Of binnenste. Hè, en de Heilige Geest is niet beperkt. Hij doet met ons. Wat wij geven, dat vermeerderd hij. En zo zien we dat er ook wonderen en tekenen gebeurden in de eerste gemeente. En dat willen we graag zien. We willen graag zien dat die spectaculaire dingen van de Heilige Geest ook gebeuren. Zoals profetie, zoals wonderen en tekenen dat mensen genezen. Dat zieken zullen op, of doden zullen opstaan en zieken zullen genezen. Dat we machtige dingen zien, zodat we ook kunnen demonstreren aan de mensen om ons heen, van zie je, we willen dienen een levende God die nog steeds vandaag de dag dezelfde is als toen. Uit de tijd van het Nieuwe Testament, begin van het Nieuwe Testament, of het Oude Testament, dat we een God dienen van wonderen en tekenen. Maar we zien in beide bij Bijbelgedeelten, zien we gewoon ook hele praktische dingen. Want de vrouw die moest van de profeet kruiken verzamelen. Dus gaan we naar de buren toe. Vraag me van, hey, heb jij nog een kruik voor me die leeg staat? En, uh, oh, heb je er twee voor me? En, uh, nou, ze zullen de hele wijk door zijn gegaan, misschien wel het hele dorp. En al die dorpelingen bedenken van, wat gaat ze doen met die kruiken? Waar hebben ze dat nou voor nodig? Hebben ze een geheime bron aangeboord? In het andere gedeelte lezen we dat de mensen hun bezit met elkaar deelden. Een ander gedeelte van de handelingen zien we zelfs dat mensen hun land of hun huis verkochten en het geld aan de voeten van de apostelen brachten. En weet je, dat gedeelte, dat he, daar heb ik zo vaak over nalopen denken. Nog voordat ik voorganger was, dacht ik van, wauw, dat zou een impact hebben. Stel dat wij ons salaris, en in die tijd dat ik nog geen voorganger was, had ik een docentensalaris en mijn vrouw ook, dus we hadden een prima salaris dat binnenkwam. Dus ik dacht wel eens van, wauw, stel dat ik het lef zou hebben om mijn geld bij de voorganger in te leveren. En alle gemeenteleden doen dat. En we gaan daarna uitdelen naar wat ieder nodig heeft. Om de huur te kunnen betalen, om de rekeningen te kunnen betalen, om dagelijks gewoon je maaltijd te kunnen nuttigen. Dat zou toch een geweldige manier van samen gelovigen zijn. Dat zou toch een geweldige manier van samen familie zijn. En hoe zou dat om ons heen een impact gaan krijgen? Dat zou toch helemaal te gek zijn. En toch durfde ik dat nou niet te doen. <laughs> ik weet niet of ons belastingstelsel daar uh, uh, problemen voor gaat zorgen. Leven we in een andere tijd? Of zouden we juist wel dat lef moeten hebben hè, om dat eens een keer te gaan doen? Um, daar bleef ik wel mee piekeren met dit gedeelte. Totdat ik dacht van ja, maar we hebben meer dingen gekregen van God en we kunnen meer doen. We kunnen meer uitdelen en geven dan ik, dan ik voor mogelijk hou. Dus ja, we zijn ons tiende gaan geven. We zijn af en toe een offer gaan geven. We zagen mensen in nood in de gemeente, dus... Alsjeblieft, hier kun je die dure rekening mee betalen. Wat geweldig dat jullie ook zo'n fonds aan, hebben opgericht. En dat jullie met elkaar de noden dragen, inzamelen voor de noden van je broers en zussen. Tof. Een van de eerste momenten dat ik leerde geven, was op dit moment. Wij hadden een hele oude, lelijke, rode Volvo 440. En op een gegeven moment kregen we de kans om van iemand die de zending inging, om goedkoop een mooiere auto te kopen. En ik dacht van, ik durf die lelijke rode Volvo V440, die ontzettend oud is, die durf ik niet te verkopen. Want ik weet niet of die de volgende reis nog wel zal redden. Dus dat hebben we gedaan. Ik zag dat een collega van mij een, een autootje had dat echt ontzettende mankementen had. Ik zei van, joh, hebben jullie interesse in die, uh, dat oude brak van ons? En oh, wauw, die is veel groter dan die van ons. Oh yeah, te gek. Ik zal het even met mijn man overleggen. En inderdaad, de man die zei van, ja, tof. Willen we, doen we. Dus hup, auto omgezet. En uh, een van de mooiste dingen hiervan vond ik dat ik bezit durfde los te laten. En het durfde weg te geven, ook al was het een krakkemikkerige auto, dacht ik. Maar wat ik later terugkreeg, is dat deze, dit gezin was een predikant, een dominee. En die ging voor een gesprek in een kerk in Zwartsluis op sollicitatiegesprek. En de gemeenteleden of de gemeenteraad vond het heel bijzonder dat er op zijn kenteken. ZS stond, want in Zwartsluis heb je heel veel bootjes, een soort giethoorn is dat, of het ligt vlak bij giethoorn, en uh, is heel veel water en elk bootje heeft op zijn kenteken ZS. Dus mede dankzij het nummerbord van mijn oude auto is de benoeming van deze predikant tot stand gekomen. En nog verder, ze zijn met hun gezin met die auto midden in de winter naar Polen gegaan om daar een gemeente te ondersteunen, om spullen te brengen. En ik dacht, oh jee, dit ding dat rijdt op LPG beter dan benzine... en LPG in de winter is niet altijd zo goed, geloof ik. Die leidingen kunnen bevriezen. Ah. En ze zijn van geweldig. Deze auto, die, die had geen problemen bergopwaarts. Die heeft ons echt zo soepel naar, naar Polen gebracht. En mijn dochter zei van, hé, hey, in deze auto kunnen we wel met elkaar praten. Want uh, die andere auto, dat was zo'n herriebak. En dat was, gaf mij zoveel vreugde dat wij iets hebben losgelaten. Ook al was het in onze ogen maar klein en krakkemikkig. En God heeft er iets mee gedaan. God heeft dit gezin daarmee gezegend. We gaan een stapje verder. En... Misschien praat ik veel over dingen die ik zelf heb meegemaakt. En ik wil niet de aandacht op mij richten, maar ik wil het praktisch maken. Want iedereen uit deze gemeente, van jullie allemaal, hebben, hebben dingen in bezit. Hebben talenten gekregen. Jullie hebben allemaal iets dat je voor het Koninkrijk van God mag inzetten. Je hoeft het niet alleen te verwachten van de voorganger en het oudste team. We hebben allemaal iets. En we mogen het allemaal inzetten tot eer en glorie van het Koninkrijk van God. In uw lijfwest werden er op een gegeven moment tegelijkertijd een heel aantal babytjes geboren. En de moeders die waren onderling babykleding aan het ruilen. Dat is het eerste moment dat er bij ons in de gemeente kleding doorgegeven werd. Want we waren al wat kleine kindjes groter geworden... En de babykleding kon doorgegeven worden aan de volgende dame die zwanger was. En we dachten van, hé, hey, op deze manier is het leuk dat je elkaar kan zegenen met materiële dingen. Volgende keer was er een dame die zei van, hé, hey, ik heb uh, allemaal best wel mooie jurken over, maar ik draag ze niet meer. Weet je wat? Ik leg ze op een tafel in de, bij het koffiedrinken neer. En ieder die er langs komt, die mag er wat van nemen. En zo is ons hemel CNA gestart in, uh, in uw lijf West. En wat een vreugde, want er zijn mensen die bepaalde kleding gewoon niet kunnen kopen omdat ze te duur zijn. En dan is het toch te gek dat je hem van je broer of zus kan krijgen. En op die manier weten mensen van buitenaf ons te vinden. Riske werkt nog steeds op school. Die krijgt van de concierge soms aan het einde van het jaar hele zakken met allemaal Sportschoenen die overgebleven zijn in de gymzaal. Zowel de linker als de rechter. Dus je snapt niet waarom ze achtergebleven zijn. Dure sportschoenen. Uh, maar ook dure sportkleding. Leerlingen hebben ze niet meer opgehaald. En neem maar mee naar die kerk van je. Dan mag je het uitdelen. Nou, wij rijken dat niet altijd in uw lijfwest kwijt. En dan kunnen ze we het weer doorgeven. En zo is het idee van hemel CNA ontstaan. Oh, geef maar weg. En zo zijn we een cultuur van weggeven gaan opbouwen. Er zijn ook mensen die meubeltjes hebben weggegeven. En er is één mevrouw. Als ik zo'n stoel zie. dan moet ik aan één mevrouw in de kerk denken. Die door een uh, stuk gelopen relatie. enorm in de financiële knoei is terechtgekomen. En toen dat UWV ook nog is, we draaiden geldkraan dicht voor de uitkering, en ze moet maar gaan werken. En deze vrouw die, uh, die had heel weinig. En allemaal dingen die stuk waren en die krakkenmikkerig waren. En verschillende mensen uit de kerk zeiden van, ah, oh, wij hebben net een nieuw bankstel gekocht. Wil jij onze bank? Ja. Hé, hey, wij hebben nieuwe eettafelstoelen gekregen. Wil jij onze eettafelstoelen? Ze zegt, mijn hele huis staat vol met dingen die ik van de Heer heb gekregen. Geweldig toch? En het is nog mooi ook. Er zit nog een bepaalde stijl in ook. En ze geniet daarvan. En ze is... Uh, is uh, haar uh, fysieke toestand is, uh, is, is niet geweldig, is niet goed. Ze is op dit moment zelfs ernstig ziek. Maar we mochten er zegenen met een opstaastoel van iemand die een mooiere en luxere had gekocht. Nou, die dingen zijn best duur. En als je helemaal geen geld hebt, zelfs schulden... Dan is het toch een zegen dat je zoiets mag krijgen. En dan is het maar een klein beetje. Maar wat is de vreugde die daar komt. Hè, dat die olie van die mevrouw. Ik heb nog maar een beetje olie. Elisa die stond voor een veel moeilijker wonder. Want bij Elia was er nog een weduwe die had olie en mel. Die kon nog pannenkoeken bakken. <laughs> maar deze vrouw had alleen maar een klein beetje olie. En Elia, Elisa stond dubbel in de kracht van Elia. Die vroeg een dubbel portie van de geest van Elia. En dat vond ze mooi. Elisa mocht in de kracht van de Heilige Geest zeggen van ga maar olivaten halen, kruiken halen, ga maar naar je buren, klop maar aan. En die olie vermeerderde. Dat wat wij in, in onze handen hebben, kan goud zijn. Goud waard zijn in het, evige, in het koninkrijk van God. Als jij het naar de kringloop zou brengen. Dan kan je ook nadenken van hey. Of misschien zelfs bij de, bij de weg willen zetten. Van hé, hey, wie kan ik hiermee zegenen. En dan denk je van ja maar dan ben ik helemaal niet zo direct met de dingen van de heilige geest bezig. Ik wil die wonderen en tekenen zien. We hebben net gelezen dat de heilige geest die fysieke, die letterlijke olie verdubbelde. Vermeerderde. En ik geloof dat dat ook zo is met de dingen die wij geven. Dat wat wij van onszelf weggeven aan anderen, dat dat kan vermeerderen in het Koninkrijk van God. Wij zijn in nieuw Life west heel goed gaan kijken, ook naar aanleiding van een preek die bij onze inzegening gehouden werd. Van, Kijk eens in je handen. Wat heb je in je handen? En een schilder die had dat ooit als woord van God gekregen. Die stond, uh, was een kunstschilder. En hij zei van, heer, hoe kan ik u nou dienen? En God zei tegen hem, van, kijk nou wat je in je hand hebt. Ja, heer, ik heb een penseel in mijn handen. Maar wat kan je daarmee? Ja, ik kan schilderijen maken. Dien mij met schilderen. Die man, een dertig uh, jaar uh, zendeling in Madrid. Vanuit de VS. Zelfs, nog, zelfs die nog van, maar heer, wat kan ik nou? En de heer zei van, maar wat heb je in je hand, die penseel, ga schilderen voor mij. En hij is allerlei kunsttentoonstellingen uh, kunst gaan opzetten in Spanje, maar ook in de Oekraïne. Verschillende delen van de wereld. En als hij zo'n expositie heeft, dan zit daar een thema aan. Soms heeft hij allerlei jazzmuzikanten geschilderd en dan heeft hij er zo'n prachtig thema aangegeven dat hij met de mensen kan praten over de, over de evangelie. En over het koninkrijk van God. Hij is gehoorzaam geweest naar de stem van, kijk nou eens wat je in je handen hebt. En gebruik dat voor mij. En dat sprak mij aan. En ik dacht van, ja, wat hebben wij nou in onze handen gekregen in uw life west? De een is goed in uh, maken van hele mooie sjaals en kleden. Is goed creatief met breien. Dat heeft zij in handen gekregen. Weer een ander is super gastvrij. Die weet altijd mensen op een lekkere maaltijd te tracteren. Weet mensen in haar huis uit te nodigen. Logeerplek te geven. En die is nu zelfs een bed en breakfast begonnen in haar eigen huis. Dat is een van de talenten die ze mag inzetten voor het koninkrijk van God. En met de mensen die vanuit de hele wereld komen. Kan zij en haar man kunnen ze het evangelie vertellen. Die gelegenheid hebben ze gekregen. Ik dacht van ja, ik ben goed in onderwijs en ik kan een gemeente leiden, maar wat heb ik nog meer in handen? En ik merkte bij nieuw Life West, daar eten wij naar de dienst met elkaar, dat mensen mijn, mijn eten, wat ik maakte, altijd wel lekker vonden. Ik dacht van ah, dat heb ik in handen. Ik kan koken. <lacht> Laat ik dat eens gaan doen. En vorige, vorig jaar in de zomervakantie fietste ik hier in de buurt van Dijsselstraat langs een zaakje en daar stond een advertentie op. Eén dag zaak. Welke ondernemer wil hier één dag in de week komen ondernemen? Ik dacht, dat is een mooie gelegenheid om uit te proberen. Dus ik ben gaan uh, gekletsen met de mensen. En ik ben gevraagd van, joh, wat houdt het in? Wat moet ik betalen? Nee, je hoeft niks te betalen. Je hoeft je niet te registreren bij de Kamer van Koophandel. Je mag hier gewoon uitproberen. En vanaf dat moment, dus nu bijna een jaar geleden, ben ik elke dinsdag soep aan het maken. En iemand van is, uit onze gemeente is voor mij naar een groenteboer hier in de buurt gegaan. En die heeft gezegd van, jullie gooien best veel dingen weg. En het is eigenlijk best nog bruikbaar. Zou René bij jullie langs mogen komen om spullen op te halen, zodat hij daar dinsdags soep van mag maken? Nou, toen heeft een van de mensen bij wie ik die soep maak, bedacht, de slogan bedacht van elke week soep van geredde groenten. Ik denk mooi, er staat iets in wat ik wil doen. Ik wil namelijk groenten redden, maar ik wil eigenlijk veel liever, of meer, mensen redden. Maar weet je wat ik mag doen met al die groenten en dat fruit dat overblijft? Daar mag ik een heerlijke, twee heerlijke soep van soepjes van maken. Twee keer twintig liter. Maar er blijft altijd over. En dat wordt nog aangevuld met het brood van Broeder Winston. Die kennen jullie wel. Dus wat hebben wij op dinsdag? Voor de winkel waar ik zoek maak. Daar hebben we brood uitgestald. Alle groenten, producten en fruit die ik overhoud, die leggen we daar neer. En er komen mensen uit de hele buurt langs om producten op te halen. En die zijn dankbaar. En op die manier heb ik weer contact met een oudere Marokkaanse dame die financieel in de problemen zit. Die kinderen heeft die de, het spoor finaal bijster zijn. Een zoon die problematiek heeft met schizofrenie. En daardoor veel dingen stuk maakt in huis. Waardoor die vrouw enorme kosten heeft. En die mag ik helpen. Die mag ik begeleiden om naar de, de maatschappelijke dienstverlening te gaan. Je mag ik helpen om een brief te lezen van de, van de overjaarkaart. Want ze snapt niet waar ze hem terug heeft gekregen. En heb ik nog niet direct over Jezus verteld. Maar elke keer als zij langskomt doet ze dit. Jullie zijn lief. <lacht> en denk van ja, ze heeft iets begrepen. Ze heeft iets ontvangen. Want dat beetje dat ik in huis had. Dat ik mag uitdelen. Dat heeft God vermeerderd in liefde. En dat, heeft ze, dat proeft ze. En met anderen praten we over Jezus. Er komen verschillende mensen elke dinsdag bij mij aan tafel. Tussen de twintig en dertig mensen soms. En we kunnen met ze praten over, over wie God is. We kunnen praten over de dingen die in de wijk spelen. We kunnen praten over eenzaamheid. Over huiselijk geweld dat achter de deuren zit. En dan is dat zo'n mooie ingang. En op dit moment ben ik ook bezig om te kijken of ik daar zeven dagen in de week... in dezelfde straat iets mag ondernemen... We zijn voor in gesprek met Rothschild en we zijn er voor aan het bidden vanuit de gemeente. Maar alleen maar omdat we dachten: van, hé, hey, wat hebben we in handen? Wat kunnen we daarmee? Hoe kunnen we het inzetten voor het koninkrijk? Wat is de olie die wij in huis hebben? Gods koninkrijk is een koninkrijk van vermenigvuldiging. En dat kan je heel raar ver doortrekken in prosperity teaching over geld. En dan dikke rijke auto's en mooie huizen doen. Daar ben ik niet voor. Maar ik geloof dat als wij zaaien met een klein beetje. Dat God een rijke oogst kan op laten komen. Als wij met een klein beetje liefde naar mensen uitreiken. Dan kan daar iets geweldigs mee gebeuren. We denken vaak te spectaculair. Maar we kunnen met kleine dingen kunnen we starten. Dat hebben we in huis. Dat hebben we in handen. En Laten we dat in gaan zetten voor het koninkrijk. Ik wil jullie daar ook op toe, toe oproepen. Van, toets je eigen hart nou eens. Kijk eens om je heen in je huis, daar waar je leeft. Van wat heb ik in handen? Wat mag ik inzetten? En God gaat dat vermenigvuldigen. Wat heeft u in huis? Wat heb jij op je palet liggen? Met welke kleuren mag jij schilderen? Hoe mag jij de Heer dienen in jouw buurt? Naar je buren toe? Op welke manier kan jij je buren liefde tonen? Elisa vroeg van wat heeft u in huis? Maar wat hebt u in huis? Mijn vraag aan jullie is, maar wat heeft u in huis? Met die vraag wil ik je achterlaten daar eens over na te denken. Met elkaar over te praten. En ik zie al hoe geweldig jullie om het gezin van Pieter heen staan. He, door gewoon simpel een maaltijd te brengen s'avonds. Hoe moet dat zijn voor de mensen die om hen heen wonen. Die zien dat gebeuren. En weet je bij de eerste gemeente. In dat stuk handelingen. Zagen we dit. Dit kleine regeltje heb ik letterlijk eruit gehaald. Dus het is een beetje een rare zin. En vonden genade bij heel het volk. De eerste gemeente stond op een bepaalde manier in de pixie bij het volk, omdat ze de liefde van God gaven, deelden. Ze deelden het leven met elkaar. En laten wij proberen om dat leven ook praktisch te delen met elkaar. En ja, ik ben voor het werk van de Heilige Geest. En laten we de Heilige Geest ook vragen om in ons te komen, met ons mee te gaan, dat hij vermenigvuldigt daar waar wij mogen zaaien. Zullen we afsluiten? Um, wil je dat ik met een gebed afsluit? Ja? Vader, dank u wel dat u ons allemaal iets in handen heeft gegeven. We hebben talenten van u gekregen. We hebben een dak boven ons hoofd. U heeft ons spullen toevertrouwd. Heer, we mogen dat inzetten voor uw Koninkrijk. Heer, en als we zo de vraag lezen in het verhaal van Elisa en de weduwe. Heer, dan we mogen elkaar ook die vraag stellen van, maar wat hebt u in huis? Heer, en wil in ons hart werken en aantonen heer, wat wij in huis hebben, wat we mogen inzetten voor uw Koninkrijk. Heer, leer ons te geven. Leer ons die mindset, die, die gedachte te hebben van het Koninkrijk. Dat wat wij ontvangen hebben van u, dat het van u is. En dat we het mogen teruggeven. Dat we het mogen zaaien in anderen. Heer, en dan mogen we samen met u... ...opspringen van vreugde als we zien... ...dat er een geweldige oogst uitkomt. Dat het opgroeit. Dat het zaad gaat groeien. En dat we mogen meehelpen met u om het te oogsten. Heer, ik zegende... ...mijn broers en zussen van de Oase. Heer, dat ze... Gaan inzetten, nog meer gaan inzetten met wat ze in handen hebben gekregen van u. Amen.